Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Volgens een van de Oekraïnse onderhandelaars is er binnenkort misschien een top mogelijk... tussen president Zelensky en de Russische president Poetin. De ontwerpdocumenten voor een vredesverdrag zouden al in een vergevorderd stadium zijn. Als het inderdaad tot een ontmoeting komt, is die zeer waarschijnlijk in Turkije. De Britse regering reageert geschokt op de beelden van vermoorde burgers op straat in steden bij Kiev... Volgens de burgemeester van Buccia zijn daar meer dan 300 inwoners om het leven gebracht. De Britse minister Truss van Buitenlandse Zaken noemt het weerzinwekkend... en zegt dat het Verenigd Koninkrijk bewijs van mogelijke oorlogsmisdaden zal verzamelen. In het zuidoosten van Brazilië zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen door modderstromen. Die ontstonden na dagenlang zware regenval in het gebied. De deelstaat Rio de Janeiro wordt al weken geteisterd door noodweer... dat gepaard gaat met overstromingen en aardverschuivingen. In februari kwamen daarbij nog zo'n 240 mensen om het leven. De Nederlandse crimineel Mink K. is opgepakt in Libanon. In de jaren negentig werd hij gezien als de spil in de Amsterdamse onderwereld. Volgens het openbaar ministerie is hij dit keer betrokken... bij de smokkel van 370 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. Behalve Mink K. is ook een man opgepakt die volgens het parool een naaste medewerker is van Ridouan Taghi. Nederland heeft Libanon om hun uitlevering gevraagd. In Soest woedt een grote brand bij een autobedrijf. Er komt veel rook bij vrij en op beeld is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar panden naast het autobedrijf. Het weer, het is een heldere nacht. Het vriest 1 tot lokaal 6 graden. In het westen en noorden kan ook een enkele hagel of sneeuwbui vallen. Overdag in het hele land kansen op wat regen of hagel. Tussendoor soms zon bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht.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 nu zit ik te bekijken, te beseffen hoe het bent Hoe jij zo fijn kunt zijn met weinig Als jij maar bij me bent 6.9. ZFN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 And took the O Let's rock and roll Here we, go. Here we go Here we go Here we go Let's rock and roll Here we go Here we go Here we go Here we go. Go, go ahead, baby with me A veces tomo papel de desahogarme Te lo confieso antes de que sea moita Desde que te perdí y nunca entendí por qué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 ja, niet er de tequila. se dilate pupila. Yo quiero verte cuerpo. Que esta noche muerto. ik weet dat ik er niet anders voor je kon zijn. Maar ik ben zo'n trein, Ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag. was ik zo vast ga, oh, ik wil je in mijn armen, Mike Lee. Voor de zoveel van de Porque sinceramente, ik wil recordarte. Die si tu nogal la so soledad.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 Doordat ik een bol verkloot. Ik zocht te veel naar aandacht, en ik was zo idioot. Dat het leek alsof ik jou al niet meer zou staan. En ik ben je onbereikbaar, en is alles goed gegaan. Sinceridad, toen te fuiste sin necessidad. Toe volviste, sin necesidad. Pero tú te fuiste con tu ascensia y tu solé. Ik weet ik niet of het voor je kon zijn. Een spreekje zonder jou ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo van zacht. Ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet of je het voor mij kan zijn. Sinceramente, ik wil recordarte. Als tuin nooit aan la soledad, gana, combat. La luna no sale, si no te vuelva a ver. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eeuw aan mij verzekerd. De waar niet op als jij niet meer bent. Het riep me In my seat, no way. The other guys are all getting to play. Watching her, watching me, I'm getting broken. Oh, I'll take a ball, Everybody needs a bosom Everybody needs a bosom for a blow Everybody needs a bosom Everybody needs a bosom for a blow Everybody needs a bosom My song is 45